Renate Evers met het NOS Journaal. De oorzaak van de telefoonalarmnummer 112 is nog steeds onduidelijk. De landelijke centrale in Driebergen kon bellers vanaf kwart over zeven vanochtend niet naar regionale politiekorpsen doorverbinden. Toen duidelijk werd dat het om een storing ging, werd overgeschakeld op een noodverbinding. Volgens KPN waren de problemen met het netwerk rond half elf opgelost. Op dit moment wordt nog steeds het backup systeem gebruikt. Volgens KPN is het reguliere systeem nog niet stabiel genoeg. Op het meer in Friesland zijn politie en brandweer gestopt met het zoeken naar de opvarende van een zeilboot. De vier, allemaal Duitsers, waren bij een camping in de buurt met de boot vertrokken. Een brandweerman zag vanaf de kant dat een paar mensen op de omgeslagen boot waren geklommen... maar daarna zijn ze niet meer gezien. Omdat het water zo koud is, gaat de politie uit van het ergste scenario. De Nederlandse Zorgautoriteit overweegt een onderzoek naar fraude met gebitsimplantaten...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 In de buurt van de Duitse stad Oberhausen is iemand zwaar gewond geraakt bij een explosie in een chemisch bedrijf. Na de ontploffing in het roergebied ontstond brand. Boven het chemische bedrijf hangen dikke rookwolken. Volgens de brandweer hebben metingen uitgewezen dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. De oorzaak van de explosie bij de chemische fabriek bij Oberhausen is nog onbekend.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 Wie voor je stond Wat zou je doen Als ik vier voor je op de grond Wat zou je doen Als ik dat deed.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 Van um, Ed Sheeran. Echt zo'n liedje die echt nooit verveelt is het. die A-Team, Ed Sheeran dus. En als ik deze versie hoor, moet ik eigenlijk denken aan, aan dit meisje. The Voice Kids winnares Fabienne Bergmans. Die had dus een hele mooie versie van die A-Team. Nou, even een klein stukje daarvan. Volgens mij maakt het niet uit wie het liedje zingt, het is alleen maar mooi. Die 18. Nou ja, we zijn uh, een stukje later. Wat heb je allemaal gehoord? Ik ga even in de lijst kijken van de liedjes die uh, allemaal in het automatische systeem zijn gezet. Zo heet dat. Namelijk, um, Emily Sandé, Next to Me hoorde je Genesis, Land of Confusion. Nou, uh, John Franke ken je vast wel hè. De, de, de, de chick die gaat naar uh, het zonfestival, You and Me. Uh, openingsplaat was van Joe Jackson, Is she Really Going Out of Him? Dus heb je iets gehoord, dan, uh, dan schrijf je het op en uh, ja, uh, wie weet kan je er wel mee, download je het maar, maakt niet uit wat. Nou ja, we hebben nog 10 minuten en dan is het eerste uur voorbij. Zometeen uur 2. Entertainment for You. Ik heb nog wel een paar leuke berichten en een paar... Um, ja, ik heb, ik heb zo gelachen. Hè. Vanochtend ben ik op een filmpje terechtgekomen. Het is van een man die is opgepakt en die, um, die kwam... Ja, die stond dus achter in de achterbak. Maar hij was... Eh, achterbak zeg ik. In uh, de, achter, de achtersit van de politie. Zo noem je dat volgens mij. En hij ging Bohemian Rhapsody zingen. Nou, ik heb dubbel gelegen. Ik laat je straks even horen. Hij is dus knetterlam, zit op de achterbank bij de politie en gaat dat zingen. Laat ik je straks even horen. Ook natuurlijk popster Henry. Hij vertelt ons wat er is gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Nou, wil jij wat, wil jij wat aanvragen? Misschien wil jij wel... Um, ja, heb je iets leuks te vertellen? Geen probleem. Bel dan even naar de studio. 023 573 1969. Dus 023 573 1969.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 It's in the world. Op z'n laagst hoor, is echt op z'n laagst. Je hoort de Fateless op ZFM. Wat een fijn dansliedje, hè? Fateless dus. Nou, het is um, zes voor zes. Zaterdagavond gaat beginnen. Wat ga je doen? Ga je lekker stappen? Ga je voor de bank hangen? Lekker tv kijken? Wat is er vanavond eigenlijk op tv? Ik heb geen idee. Nick tegen Simon, volgens mij. Nou, kijk ik dat zelf niet. Ik ga lekker voetbal kijken, want. Um, Vanavond zijn er een paar mooie wedstrijden. Onder andere PSV in Twente spelen. Twente speelt thuis tegen Roda en PSV. Tegen vvv Venlo. En kwart voor negen Feyenoord tegen NAC. En over drie kwartier al hebben we Groningen-Heerenveen. De derby van het noorden. Ook een leuke wedstrijd, hè? Nou, morgen in Zandvoort is het 1 april. Nee, het is uh, geen grap. Morgen is namelijk de open dag. Slender Hugh Zandvoort... Want Jong uh, Sandvoort gaat verhuizen. Het nieuwe adres wordt Hogeweg 56A. En op uh, 1 april morgen houden ze een open dag van 10 tot 4. Ze zullen dan ook uh, nieuwe apparaten presenteren. Die, uh, ja, bijvoorbeeld een ultramoderne zonnebank en een kantelplaat. Nou ja, nieuwe open dag vindt morgen dus plaats. 1 april, geen grap. Hogeweg 56A is het nieuwe adres. En je bent welkom vanaf 10 uur. Ook is er weer jazz in Zandvoort. Want Vincent Koning... Is wel geboren in Den Helder en behoort tot een van de beste jazzgitaristen van de Nederlandse bodem. Hij vormt met onder andere pianist Rob van Bavel de formatie Ghost, The Kind and I. En is docent aan diverse con uh, conservatoria en muziekscholen. Nou, hij treedt morgen op in gebouw De Krocht. Studenten, ben je student? Kost het 8 euro entreekaartje. En uh, anders 15 euro meer informatie te vinden. Via www.jazzinsandvoort.nl Dus vanmorgen in de krocht. Vincent Koning start om half drie. Nou volgende week is er weer een mooi weekend. ZFM zou ook uitgebreid verslag doen van de paasactiviteiten. Uh, Zo ook de paasraces. Um, tweede uur. Zometeen dus daar meer informatie over. En uh, nou, ik weet zeker dat het wel heel erg leuk wordt ook zo meteen muziek van Bobby Brown, To Can Play That Game', en hier is Cool and the Gang en Straight Ahead. 106, 30, 30. direction, reaching high Keep the feeling of the spirit Always present as you climb One direction, one vibration